1 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Veel beginnende artiesten, zoals de zanger Robin Blok, die vergaderen hun eerste roem door op te treden in een commercial. Die wordt je Heuvelings, is talent scout. En met haar heb ik zometeen een werklunch. Nu eerst het NOS-journaal. Hier is Jan van den Putten. Goedemiddag. De auto van de vermiste Ingrid Visser is gevonden in Spanje. Staatssecretaris pleit voor goed overleg tussen gemeente en thuiszorg over bezuinigingen. En bloemenveiling Flora Holland schrapt banen ondanks groei. Van het noordwesten uit wordt het wat zonniger. Er staat wel een stevige noordwestenwind en het wordt 12 graden. Morgen en vrijdag meer buien en een graad of 10. En ook in het weekend blijft het wisselvallig. De huurauto van volleybalster Ingrid Visser en haar partner is gevonden in het centrum van de Spaanse stad Murcia. Het stel wordt sinds vorige week vermist en ze zijn voor het laatst gezien in Murcia, de stad in het zuidoosten van Spanje. Jessica van Spengen volgt die verdwijningszaak. Jessica, wat weet jij over het uh, vinden van die auto? Nou, de zwarte Fiat Panda die is gevonden. Deze hebben zij gehuurd op de luchthaven van Alicante. En gisteren deed de familie een oproep heel duidelijk met een signalement van de twee. Maar ook werd er duidelijk gezegd dat ze dus deze auto hebben gehuurd. Met het idee natuurlijk dat mensen er naar uit zouden kijken. Want ja, de auto was ook verdwenen en dat maakte het zo raadselachtig. Nou, vannacht is de auto teruggevonden. Om kwart voor drie uh, heeft de politie de auto gevonden. Hij stond gewoon netjes geparkeerd op een straat. gezonder um, mensen erin, maar de auto is wel mee naar het politiebureau genomen om verder te onderzoeken, natuurlijk. De auto is dus teruggevonden. Zijn er dus nu ook meer aanwijzingen over waar Visser en haar partner zijn? Nou, wat de politie nu wel kan doen... is natuurlijk de auto onderzoeken... maar ook de plek waar die dus is gevonden. Er zijn camerabeelden. Volgens de eerste berichtgeving... zou er zelfs gezien zijn op een camera... dat ze de auto op maandag om acht uur... daar hebben neergezet. Maar ook die camerabeelden moeten beter onderzocht worden. Maar waar de politie nu mee bezig is... in ieder geval te praten ook met buurtbewoners bijvoorbeeld. Wat hebben zij gezien? Um, hebben zij misschien uh, Ingrid en uh, Lodewijk zien uitstappen bijvoorbeeld? Dus de politie dan nu wel weer een klein beetje verder, in ieder geval. Onze correspondent in Spanje, Jessica van Spenger, dank je wel. 800 thuishulpmedewerkers van de Achterhoekse zorginstelling... Sensire verliezen hun baan. En dat is nodig, zegt Sensire, omdat er in de toekomst veel gaat veranderen. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de thuishulp... en die moeten dat doen met minder geld. Staatssecretaris Van Rijn, verantwoordelijk voor de bezuinigingen... bij de thuishulp, reageert. Dat is natuurlijk voor de mensen een hard gelach... Uh, maar Sensier is kennelijk aan het nadenken hoe uh, de langdurige zorg georganiseerd wordt... en is nog uh, kennelijk niet zeker van de contacten die ze gaan, uh, gaan krijgen. Over een aantal jaren gaat er bezuinigd worden op de thuishulp. Uh, dat heeft u aangekondigd. Denkt u dat er een verband is tussen uh, wat Sensieren nu gaat doen en uw bezuinigingsmaatregelen? Nou, in de plannen is er een aanzienlijke verzachting. Hè. Dus uh, in plaats van uh, 75% bezuinigen, blijft 60% behouden. Ja, maar toch is men onzeker en gaan mensen uh, de straat op. Ja, het betekent toch dat je afhankelijk van de lokale situatie... natuurlijk uh, pakt dat anders uit. Het gaat natuurlijk om de vraag van hoe de gemeente straks... met aanbieders gaan contacteren. Dat is overigens nou precies de reden waarom we gezegd hebben... van nou ja, als er dan van aanbieders gewisseld wordt... dan moet de gemeente ook in overleg met die aanbieders... om te kijken of er personeel overgenomen kan worden. En ik ga vanuit dat ook in dit geval dat onderwerp... Van Gesprek zal zijn tussen gemeente en uh, zorgaanbieder. Vindt u dit dan voorbarig wat uh, deze organisatie doet? Nu al mensen ontslaan? Nou, kan ik niet beoordelen. Volgens mij is ook uh, uh, niet zozeer ontslag, maar ontslag. Aangezegd, en ik denk dat er en dat vooruitlopend op de vraag van uh, hoe gaat de gemeente nou precies aanbesteden. Ik kan in dit geval niet inschatten of dat voorbarig is. is. zieren zal zijn eigen reden hebben. Lijkt mij goed. Als gemeente en zorgaanbieders even met elkaar op de tafel gaan zitten om te kijken van hoe zit dat nou precies. Actis, dat is de overkoepelende zorgorganisatie, die zegt: ja, dit gaat meer gebeuren. Ziet u dat ook? Nou ja, daar waar de langdurige zorg anders georganiseerd gaat worden... en dat het kleinschaliger wordt en meer op maat is... zal het ook voorkomen dat er ook andere zorgaanbieders worden gecontacteerd. En dat betekent dat sommigen hun contact kwijtraken en anderen het weer gaan krijgen. Dat is nou precies de reden waarom we gezegd hebben, in zo'n situatie moet de overleg ook plaatsvinden om te kijken of er overnaam van personeel mogelijk is, waar de gemeente ook een rol in speelt. En ik ga ervan uit dat ze dat ook in dit geval zullen doen. U klinkt nog niet heel erg bezorgd over deze concrete situatie. Nee, ik ben altijd bezorgd als het om werkgelegenheid gaat. Uh, we moeten ook realistisch zijn dat als we tegen elkaar zeggen, de langdurige zorg wordt anders georganiseerd, dan zal dat van aanbieder tot aanbieder verschillen. Sommige aanbieders zullen er personeel misschien bij moeten nemen, omdat ze meer te doen krijgen en andere aanbieders zullen misschien zeggen van ja, nou moeten we minder personeel hebben. Dus lokaal kan het anders uitpakken. En ik ben altijd bezorgd. En uh, voor die mensen waar het om gaat is er een hard gelach. En dat is ook de reden waarom die waarborgen voor overname van personeel dat we dat zo in die hervorming hebben gestopt. Nou, en ik ga ervan uit dat het in dit geval ook goed overleg tussen gemeente en zorgenbieders gaat plaatsvinden. Staatssecretaris Martin van Rijn in gesprek met verslaggever Marcel Bril. De Algemene Rekenkamer is zeer kritisch over de manier waarop achtereenvolgende kabinetten de Tweede Kamer hebben geïnformeerd over vervanging van de F-16. Volgens de Rekenkamer hebben ministers op allerlei vragen over de JSF geen rechtstreekse antwoorden gegeven. En verwezen ze steeds naar het definitieve besluit over het nieuwe gevechtsvliegtuig. En dat besluit, dat weet u, dat moet nog worden genomen. Het kabinet is van plan dit jaar de knoop door te hakken over dat gevechtstoestel. Grootste kans hebben lijkt nog steeds de JSF, maar er zijn ook nog andere kandidaten. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. De vrouw die jarenlang werd aangezien voor het heulmeisje... heeft van de rechtbank in Utrecht haar identiteit teruggekregen. Monique Jacobsen werd in 1987 doodverklaard... omdat werd aangenomen dat ze elf jaar geleden was vermoord. Elf jaar eerder was vermoord. In 1976 werd het lijk van een meisje gevonden... op een parkeerplaats De Heul bij Maarsbergen. En onderzoek wees toen uit dat het Monique Jacobsen was... Maar Monique Jacobsen dook weer op in 2006. Was ze was destijds weggelopen en ze woonde teruggetrokken in de Verenigde Staten. En na jarenlang onderzoek is duidelijk dat Monique Jacobsen dus ten onrechte is aangezien voor het heulmeisje. En wie dat dode meisje op de parkeerplaats dan wel was, dat is nog altijd een raadsel. Bloemenveiling Flora Holland is de grootste ter wereld. Haalde het afgelopen jaar meer omzet. Maar toch ligt hier het nieuws dat ze moeten inkrimpen. 150 van de meer dan 3300 arbeidsplaatsen zijn afgelopen jaar geschrapt. En ook dit jaar verdwijnen de banen. Timo Hugus is algemeen directeur van Flora Holland. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoeveel moeten er dit jaar verdwijnen, meneer Hugus? We verwachten om en bij de 150 fulltime banen. U groeit. Waarom moet u dan inkrimpen? Nou, de leden groeien en die zetten via hun assetcoöperatie Floor Holland af. Daarvoor hebben ze verschillende assetinstrumenten uh, ter hand. Eén is de klok en de andere is het directe kanaal. En ze maken meer gebruik de afgelopen anderhalf jaar van het directe kanaal. En daar hebben wij nou eenmaal minder mankracht bij nodig. Dus wij zullen moeten meeademen met het anders gebruik maken van de leden van hun assetinstrument. Ja, leden, dat zijn de tuinders, zeg maar. Die komen dan met z'n allen bij u. En uh, zij verkopen meer via internet dan uh, via de oude Veilingklok, zeg maar. Nou, niet zozeer, ook via internet, maar met name via het directe kanaal waarin zij rechtstreeks exporteurs of partijen verderop in Europa opzoeken. En wel uiteindelijk de afrekening en de logistieke diensten gebruik maken van Floor Holland. Maar in zijn totaliteit hebben wij daar gewoon minder inkomsten hebben wij en hebben minder handling, minder activiteiten. En derhalve daar, zullen wij om op ons kostenniveau te komen. Zullen we enigszins moeten inkrimpen. Dan heeft u te veel mensen lopen, dus vandaar ook, ook nu weer 150 banen uh, weg. Dat moet toch wel een beetje een dubbel gevoel geven als algemeen directeur. Want ja, het blijft maar groeien allemaal. Maar dat gaat goed, hè, met de bloemen en plantenverkoop. Ja, als je naar 2012 kijkt, zie je dat er weer een uh, omzetstijging van 3% is gerealiseerd. Wat met name een prijsverbetering is. Ook nu in 2013, de eerste 4-5 maanden, zien we weer een uh, omzetstijging van 2%. En ook wat zeer verheugend is, een volume toename wat aangeeft dat de Europese consument bloemen en planten blijft kopen. Is er nog een kans dat die mensen die er nu bij u uit moeten ook weer ergens anders weer in de sector aan de slag kunnen? Nou, het is een sector waar heel goed wordt samengewerkt, waar iedereen elkaar kent. Het is alsof het nou bij een exporteur is of bij een tuiner. Uiteindelijk is er een nauw contact tussen iedereen. En zie je vaak inderdaad dat mensen op bepaalde plekken geen werk meer hebben, dat ze wel bij andere partijen in de sector aan de, aan de slag gaan. Ik dank u wel voor de uitleg. Timo Hugers, algemeen directeur van Flora Holland. De politie gaat onderzoeken of programmamakers van Veronica... iets strafbaars hebben gedaan. In een uitzending van het tv-programma Nachtwacht... was te zien hoe er werd ingebroken in een huis in Utrecht. Tegen betaling mocht de tv-ploeg op pad met een inbreker. Ik realiseer me dat we hartstikke medeplichtig zijn. Toch loopt me Peter mee. Hij heeft een huis uitgekozen en gaat er resoluut op af. Een inbraak dus. En er werd een laptop meegenomen, een tablet en contant geld. Die spullen die zouden daarna weer zijn teruggebracht, maar dat geld dat is nog altijd weg. De PvdA-fractie in Utrecht is verbaasd over die hele actie... en het burgemeester Wolfsen opgeroepen tot actie. Als het uh, allemaal zo is zoals het lijkt, namelijk dat er echt een inbraak is gepleegd... en dat er de spulletjes weliswaar zijn teruggelegd, maar de braakschade... en het cashgeld wel is weggenomen... Dan vinden we dat echt niet kunnen om voor de kijkcijfers mensen op deze manier zo te duperen. De PVDA-raadslid wil dat de betrokkenen worden vervolgd en dat het slachtoffer een schadevergoeding krijgt. De seksvideo-chantage-affaire in China breidt zich uit. Zes Chinezen zijn in staat van beschuldiging gesteld voor het afpersen van politici. Ze zouden stiekem videofilmpjes hebben gemaakt van regeringsfunctionarissen die vreemd gingen met de bedoeling hen daarmee te chanteren. In verband met dit schandaal zijn al 21 ambtenaren... en directeuren van staatsbedrijven ontslagen. In november verscheen een eerste filmpje op internet... van de voorzitter van de communistische partij in de stad Chongqing. Die was gefilmd terwijl hij seks had met een prostituee. En door te chanteren met de beelden... probeerde een projectontwikkelaar opdrachten voor bouwprojecten te krijgen. Minister Dijsselbloem heeft de Duidelijke Taalprijs gewonnen. Duidelijke Taalprijs 2013, want hij spreekt het beste Engels. Onderzoekers van De Vu keken onder meer naar helderheid, uitspraken, woordenschat, zinsconstructie en grammaticale kennis. En Dijsselbloem scoorde de meeste punten. De organisatie over de reactie van Dijsselbloem. Hij was er heel erg blij mee. Hij vond het heel erg mooi uh, dat de prijs aan hem uitgereid uh, werd. Hij vond ook dat hij in een heel goed rijtje stond, want na uh, Alexander Pechtold, Mark van Bommel, Anita Witsier en Wim Anker is hij de vijfde die de prijs in ontvangst mag nemen. En wat hij deed, hij bedankte zijn vader, die leraar Engels is geweest, en dat, uh, dat vond hij heel erg bijzonder. En onder de genomineerden voor de Duidelijke Taalprijs waren onder andere astronaut André Kuipers, eurocommissaris Nelly Kroes en DJ Armin van Buren. Sport. Bondscoach Louis van Gaal heeft vier debutanten opgeroepen... voor de oefentrip van het Nederlands elftal begin juni in Azië. Lerin Duarte van Heracles Almelo, Feyenoorder Mikkel Nelom... Dwight Tindali van Swansea City en Utrechtspeler Jens Torenstra. En ook doelman Jasper Silissen van Ajax zit bij de selectie. Hij werd in 2011 al opgeroepen, maar toen kwam hij niet in actie. Nederland speelt op 7 juni in Jakarta tegen Indonesië... en vier dagen later is Peking in China de tegenstander. Geen Vuelta in 2015 in Nederland. Dat heeft de organisatie van de Spaanse wielenronde per mail laten weten... aan de betrokken provincies en de gemeenten. Er is nog geen reden voor gegeven. Wel is duidelijk dat de beslissing is genomen door de ASO. Dat is ook de verantwoordelijke voor de organisatie van de Tour de France. En de ASO nam onlangs alle aandelen van de Vuelta over. En tennisser Andy Murray doet niet mee aan Roland Garros. Het gran, gran, Grand Slam toernooi dat zondag begint in Parijs. De nummer twee van de wereld heeft last van zijn rug, heeft daar een blessure. Murray moest vorige week in de tweede ronde van het toernooi in Rome al opgeven met rugproblemen. Dit zijn nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. Om 13 overeen de huurauto van de vermiste oud volleybalster Ingrid Visser... en haar partner Lodewijk Severijn is teruggevonden. Geparkeerd en wel in de Spaanse stad Morsia. Zwarte Fiat Panda stond volgens de politie in een drukke straat, geparkeerd en was afgesloten. En is meegenomen voor onderzoek. Staatssecretaris pleit voor goed overleg tussen gemeenten en thuiszorg over bezuinigingen. En bloemenveiling Flora Holland schrapt banen ondanks groei. Hoe sneller de verkoop via internet toeneemt, hoe meer banen er de komende jaren verdwijnen. Dan is hier toch Jolande van der Velden met uh, Kees. Kees zelf. Ah, het blijft in de Goedemiddag Jan. Um, de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Korte file bij knooppunt Rottepolderplein 2 kilometer. En de nasleep van een ongeluk op de A28, Zwolle, richting Amersfoort. Tussen Amersfoort, Vathorst en Leusden. 5 kilometer, alle rijstroken zijn weer open. En dat was het uitgebreide NOS Journaal. Zometeen weer Jurgen van den Berg met lunch. Alles klinkt mooier in het concertgebouw. Ook de tenor Rolando Filazon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 Goedemiddag allemaal een werklunch met Duwetje Heuvelings. Die jonge Nederlandse artiesten probeert te koppelen aan reclames en games. In de praktijk, deze week bij sauna-complex Termen Buslo. Vandaag worden daar de Nederlandse kampioenschappen sauna-opgieting gehouden. Maar wat moet de sauna allemaal doen voor een geslaagde opgieting? Als zij zijn wappers-techniek heel goed doet. Als hij er een echte belevenis van maakt. Um, als het decor goed zit. Als het uh, totaalplaatje klopt eigenlijk. En de half twee is De stelling dan: Nederland moet belastingvoordelen voor multinationals schrappen. Met u het daarmee eens? SMS dan naar 7070, 70, dat kost 50 cent. U mag ook gratis bellen. 0800 1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert: EensenVon heeft, doe het dan met Hekje Standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Ja, je bent jong en je kunt uh, fantastisch zingen. Wat zijn dan je kansen om door te breken in een tijd dat we worden overspoeld met zangtalent? In talentenshows gebeurt dat natuurlijk op de radio bij Giel. Bij Martijs in de Wereld rijdt door. Klein dus, die kansen. Maar koppel je naam en stem aan een reclame. En voilà, instant roem. Even een paar voorbeelden. Ach, gelukkig heb ik altijd nog een goede lijf. Dus een goed leven. Dat waren ze volgorde van opkomst. Miss Montreal voor een uh, product Slanky, Crystal, die bij RTL 4 optraat. Caro Emerald, Martini en Gem, een uit Nederland. En die maakt reclame voor Randstad. Allemaal dus bekend of, of bekender geworden. dankzij een liedje in de reclame. Massive Talent heeft zich op deze markt gestort. en geeft binnen beginnende carrières een boost. door jonge artiesten te koppelen aan merken, reclames en games. Die wordt je Heuvelings. Goedemiddag. Goedemiddag. Jij scout onbekende artiesten. die geschikt zijn voor het gebruik in reclames. Waar haal je die mensen allemaal vandaan? Vooral van het internet, eigenlijk. Ja. <laughs> Gewoon uh, googlen op uh, onbekend talent, en dan komt er een rijtje namen uit of zo. <laughs> nee, er zijn bepaalde websites die echt uh, gemaakt zijn... om uh, als nieuwe artiest je werk naar buiten te brengen. En uh, er zijn ook heel veel uh, blogs en andere websites... die zich heel erg richten op uh, nieuwe artiesten ontdekken. En uh, die struin ik af tot ik iets vind wat ik denk dat ik kan gebruiken. Ja. En, en, en die artiesten melden zich ook bij jou intussen? Want je hebt intussen een naam verworven natuurlijk in dit wereldje. Ja, zeker. Je kan, je kan gewoon ons mailen en dan luister ik ernaar... en dan kijk ik of het wat is. En wat voor criteria leg je aan dan? Uh, nou, dat het... Syncable uh, heet dat. En dat betekent dat het uh, op een of andere manier blijft hangen in je hoofd. Uh, dat het een opbouw heeft. Omdat een reclame meestal ook een opbouw heeft. Dus als het alleen maar hetzelfde soort liedje is... wat er nergens heen gaat... dan kun je eigenlijk het eigenlijk ook niet zo editen dat het onder de reclame past. En uh, dat er geen... Uh, negatieve teksten of... Um samples in zitten. Dus het mag niet werk van iemand anders zijn. Het moet volledig van de artiest die ik teken zijn. Ja, maar jij is koud dus eigenlijk de liedjes, begrijp ik. Ja, niet de artiesten, maar de liedjes. Ja, ja, dus die, je moet gewoon een goede liedjeschrijver zijn. Een, een, hit, een hitmaker eigenlijk. Ja, maar het is wel de bedoeling dat daar wel echt een artiest achter zit die, we kunnen bijvoorbeeld geen John Eubank tekenen. Want het is wel belangrijk dat er echt een artiest is die daar, die dat uh, zelf schrijft en zelf uh, zingt ook. En daardoor ook, uh, ja, zelf naar voren kan geschoven worden als de artiest achter ja. Na alle commotie rond het koning ziet, weet ik niet of elke merk, merk <laughs> nog wel met Joembeek in wil, maar goed, dat is, flauw. Voorbeeld. dat is flauw. Dat is flauw. Um, en hoeveel, hoeveel van die uh, liedjes, artiesten, heb jij nu intussen dan uh, op een lijstje staan? We hebben op dit moment 266 liedjes van rond de uh, 160 artiesten. Dus iedereen heeft één of meer liedjes bij ons getekend. En we kiezen er één omdat we. Um, in plaats van wat traditionele publishers... want we zijn officieel een publisher, uh, doen... is dat ze een heel repertoire of een heel album van een artiest tekenen. En de artiest daar dan dus ook aan vast zit. Tekenen wij één liedje... zodat de artiest ook nog de vrijheid heeft om verder te gaan. En wij niet maar met één liedje werken. Want in principe werkt één liedje of twee liedjes van de artiest eigenlijk maar het beste uh, onder hmm. een commercial. En uh, die andere liedjes zijn ook goed, maar niet per se voor commercials. En we vinden het niet ver om dan alles te hebben en daar dan maar op te zitten en dan niks mee te doen. Ja. We vinden het eerlijker om met één nummer te werken en dat de artiest met die andere nummers ook weer met andere mensen kan ja. werken. En, en die reclamebureaus, die, die bellen jou massaal. Zo, dan heb je nog wat op je lijstje staan waar we wat mee kunnen. Ja, dan, uh, dan geven ze een script of een, uh, een uh, commercial die al af is waar nog geen muziek onder zit. Of een liedje wat ze niet kunnen krijgen of uh, niet willen hebben. En dan uh, ga ik kijken wat ik heb. Een ja. goed voorbeeld is een Nederlandse Sophie Winterson. Ja. Uh, ze is nu het gezicht en de stem van de grote campagne voor Brown, hè? een uh -huh. epileerapparaat, geloof ik. Ja. Uh, vanaf juni wereldwijd te zien zelfs. Ja, dat is nu al in een paar landen, maar vanaf juni ook in Nederland, ja. ja. ja. Je, je vraagt je wel af, waarom zou een bedrijf met een onbekende artiest in zee willen gaan... als je ook, ook misschien wel bekende kan krijgen? Ja, nou, Brown kan ook echt bekende krijgen, dat doen ze ook altijd. Maar ze waren nu heel erg uh, nieuwsgierig naar hoe het is om een, uh, een nieuwe artiest... Uh, ja, het, de kans te geven om zich zo uh, op de markt te zetten... en zich zo naar buiten te brengen. En um, in principe heb je daar als, als, als merk ook gratis PR bij... wanneer dat ook succesvol is. Dat hebben we gezien bij T-Mobile met Agnes Obel. Uh, toen we haar onder die T-Mobile commercial voor Europa hadden gezet... toen stonden in alle interviews stonden ook Agnes Obel bekend van T-Mobile reclame. Ja. En daar vraagt T-Mobile niet om, maar dat krijgt hij. Ja. En dat is een, uh, ja, iets... Uh, het is heel sympathiek wat een merk dan over zich heeft... dat hij een, een nieuwe artiest wil helpen. En die free publicity is mooi meegenomen ja. natuurlijk. Ja. In Nederland begon het eigenlijk met Sanne Hans... want daar, die, die kende eigenlijk niemand. Die was natuurlijk, uh, laten we zeggen, lokaal wel bekend... maar door die, door die commercial ineens wilde iedereen weten... wie dat meisje toch was die op die gitaar stond te raken. Ja, precies. Ja. Uh, bij jou zit uh, Robin Blok... Ja, Singer-songwriter uit Amsterdam, Robin, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, onterecht vlak voor, dat, voor uh, het, het ene aangekondigd als zangeres. Uh, Robin Blok, <laughs> je bent toch echt een man? Ik zie je zitten met een baard. Ja, specifiek <laughs> om die reden heb ik hem laten staan. Ja. Misschien is, de, is het ja. punt ook wel uh, dat er, was er ooit een zangeres Die heet Rory Blok natuurlijk. Daar, uh, daar is de verwarring misschien ontstaan, ik weet het niet. Uh, maar jij staat in ieder geval ingeschreven bij dat massive talent. Wat, wat hoop je te bereiken? Ja, eigenlijk wat, die, wat je net verteld heeft, dat ik zie het als een goede manier om de muziek extra onder de aandacht te brengen. En, en als een van de vele manieren om mensen te interesseren voor de muziek. Ja. En is het ook dat jij er speciaal op schrijft dan, euh, laten we zeggen, in, in deze richting? Nee, nee, dat niet. Maar het is wel dat toen, toen wij in gesprek raakten, dat ik wel dacht van bepaalde nummers zouden wel geschikt zijn voor een reclame en, en andere nummers totaal niet, maar op het moment dat ik die nummers maakte... was ik daar echt totaal niet mee bezig. Nee, Want je hebt natuurlijk toch, uh, laten we zeggen... in, de, in deze business deal je ook mensen die dat professioneel doen. Die, die juist erin gespecialiseerd... om reclame, jingles of iets te, te, te componeren. Ja, en dat doen wij ook. Met Tennis is het onderdeel van Massive Music. Dus het idee is ook eigenlijk dat we het hele uh, palet van muziek... Uh, voor bewegend beeld aanbieden. Dus, Maar soms zijn er klanten die, die daar geen behoefte aan hebben... en die een, echt een nummer willen dat ook in de charge kan komen... of waar echt een artiest achter zit. En dan dan hebben wij dus uh, ja, dit eigenlijk verzonnen... om tegelijkertijd ook al die artiesten te helpen... die, die zoveel ja, op het internet te vinden zijn... die eigenlijk heel goed zijn, maar ja. die niemand ooit hoort. We hebben een klein stukje van een, een, een nummer van Robin, dat heet Sway. Kun jij nou eens uitleggen waarom dit nou uh, geschikt is? Um, ja, ik, ja, soms is het heel lastig uit te leggen... maar ik heb het vreselijk vaak in mijn hoofd, dit nummer. En uh, het is een heel uh, heel... Het blijft heel erg hangen. En ik vind het een heel mooi uh, sferisch nummer. Wat, wat heel erg goed ondersteund kan worden met een, uh, of het nummer kan heel goed ondersteunen met een mooi beeld. Ja, ah, ik snap het wel. In principe is de tekst misschien wel iets te donker... ook wat jullie nu uitgekozen hebben, dit stukje. Maar als je nu naar nice gaat uit Refijn, dan past dat perfect. Ja. Is dit al ergens aan gekoppeld of niet? Nog niet, nee. Maar ik heb het wel al heel vaak naar voren geschoven. Want uh, ja, we geloven er echt in. Ja. Uh, Robin, wat, wat voor jou kan die dus eigenlijk uh, je carrière maken? Uh, nou, een breken wil ik nog niet zeggen, want je bent gewoon uh, lekker bezig, denk ik. Maar hoe belangrijk is dat dan? Ja, het kan zomaar een enorme boost geven. Dat, uh, ja, je noemde zelf ook al veel, veel voorbeelden daarin. Uh, ik heb ook een keer eerder gehad, misschien wel grappig om, om, om die parallel te trekken... dat ze een keer de muziek onder goede tijden slechte tijden zetten. Wat ja. een, een vrij um, rare combinatie was. Want die scène had ook weinig met de muziek te maken. Maar daardoor bereikte ik in één keer heel veel mensen... die ik normaal gesproken niet direct zou bereiken met mijn muziek. Ja. En, in dit geval wordt de muziek wel echt inhoudelijk ook gelinkt aan, aan beeld wat erbij past en andersom. D dus. ja, je, moet, je moet er ook een beetje geluk mee hebben, want jij noemt de goede tijden nu. Maar je hebt die Matt Simons, die, die, waar nog nooit iemand van had gehoord. En iemand van de productie geloof ik had daar een, een, een stukje onder gezet. En ineens wil iedereen dat nummer hebben. En dat is een grote wereldhit geworden intussen. Dus het, je moet ook een beetje geluk mee hebben, misschien. Ja, daar hoop je stiekem op, hè? Ja. Uh, probeer jij ook nog op andere manieren dan? Uh, doe jij mee aan talentenjachten bijvoorbeeld? De, de Singer-Songwriters-competitie is net weer begonnen met Giel Belen. Ja, ik heb uh, een aantal jaar geleden meegedaan aan de Grote Prijs van Nederland. Ja. En daar is toen ook weer een optreden in de Wereldrijd door uit voortgekomen. Dus wat je heel vaak, vaak hebt, is dat een bepaald deurtje weer een ander deurtje opent. Dus dat iemand je bij een optreden ziet... of iemand hoort je in een radiouitzending bijvoorbeeld... <lacht> en denkt, hé, hey, leuk liedje. En, ja. en dan, dan gebeurt er iets anders. Dus het, het, het is niet dat je al, je al je hoop op één ding zet. Ja. Het is meer dat je probeert zoveel mogelijk te doen. En het grappige is, uh, nou juist met die cultuurbezuiniging... Ik, moest ik heel vaak een mensen het nut van kunst en zo uitleggen. Terwijl tegelijkertijd... Um, zijn de artiesten super ondernemend en proberen ze juist op allerlei manieren hun muziek onder de aandacht te brengen? En zit ik misschien nog wel vaker achter een laptop dan achter een gitaar als ik niet oppas? Nou ja, ja. En maar dat is ook waarom Massive Talent uh, nu zo goed werkt en niet twintig jaar geleden. Want nu. Zijn er zoveel artiesten die zoveel middelen in hun, uh, het dichtbij hebben en hun eigen manager kunnen zijn en hun eigen uh, art, uh, uh, art ontwerpen en al dat soort dingen. Uh, zie ik gewoon zoveel creativiteit, hun eigen videoclip maken en dat is gewoon echt heel erg tof. En dat inspireert ja. ook de mensen met wie wij werken. Die vinden het heel tof om met een artiest te werken die echt alles zelf doet en ook heel veel creativiteit uh, heeft. Robin, zit er ook nog iets principieels aan? Er zijn, uh, vroeger waren er wel artiesten in, in de reclame over My Dead Body, dat ga ik echt nooit doen. Ik denk dat het hangt heel erg uh, van de koppeling uh, inhoudelijk tussen de tussen muziek en, en de clip of het merk. Als het is voor kilo knaller plofkippen, dan, <lacht> dan moeten we eens goed praten. Ook niet als een miljoentje betalen? <lacht> nee, dat is wel over my dead body. <lacht> <Okay>. <lacht> Wij, we praten altijd, als we denken dat we een match hebben gevonden, dan is de artiest altijd heilig in onze ogen. En dan kan die altijd nee zeggen. Voor wat voor reden dan ook het hies houdt het laatste woord. Altijd. Hoeveel hits heb jij nog op de plank liggen, duwtje? Die we binnenkort gaan zien? Uh, ik hoop uh, 266. <laughs> ja, dat zou mooi zijn. Nou, ze weten jou te vinden, de reclamewereld. En uh, intussen weet Radio 1 ook weer wie Robin Blok is. Dus uh, ik wens je veel succes, Robin. En uh, duwtje ook jij. Een uh, hartelijk dank, ja. dank voor het gesprek. Dank je wel. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Ja, dat is Ingrid Koning deze hele week. Uh, te vinden bij Termenbuslo. Uh, vandaag, dat is een sauna-complex. Vandaag wordt daar het NK Sauna-event gehouden. En tijdens dat evenement strijden sauna-meesters tegen elkaar... om de titel van beste opgieter. Voordat het evenement van start gaat, wordt eerst alles schoongemaakt. Dat gebeurt door Gerda Hetges en onze verslaggever Ingrid Koning. Ik bevind me nu in de linnenkamer en daar staan meerdere wasmachines die uh, volgens mij non-stop de hele dag draaien. De hele dag door, 12 uur per dag. Vanaf s morgens 8 uur tot s'avonds 10 uur. En wat moet ik dan denken? Uh, tientallen? Honderden honderden gaan er per dag door. Maar we gaan schoonmaken. Ik heb hier al een tel. Inmiddels aangekomen op het saunaplein gaan we de eerste sauna in. Nou, dan ga ik aan de slag. Nou, je ziet wel gelijk resultaat. Zeker weten, zeker weten. Maar, euh, niet om het een of het ander, maar ik vind het best wel warm. Klopt. Uh, wij werken ongeveer, ja, de temperatuur ligt altijd zo uh, op de, de cabines tussen de 40 graden nog. Dus uh, de mensen lopen hier uh, ook in de winter, als het lekker koud is, buiten lopen wij zomerkleren. Maar het is wel zwaar om voor u zo te werken. Ja, het kost veel energie, omdat je ook veel transpireert. En we hebben geleerd dat we heel veel moeten drinken. Deze sauna is klaar. Wij vergeten nog één ding, wat ook heel belangrijk is, zijn onze putten. Oh, dat vind je natuurlijk van alles ranzig. Juist, dat is uh, erg vies werk, maar uh, je wendt eraan en uh, iedere dag hebben wij schone putjes. En wat, wat tref je nou het meeste aan in de sauna, wat mensen laten liggen? Nou, dat zijn toch wel uh, de leesboeken, de brillen. Maar laten mensen ook bijvoorbeeld wel eens hun kleren liggen of? Ja, in de lokkenkastjes waar we wel eens verbaasd over zijn dat je s morgens nog een uh, lokkenvol uh, kleding vindt, denk je, hoe gaan de mensen uit? Nou en wat denkt u dan? Nou, dat denken we maar niet meer na. Welkom, goedemorgen. Goedemorgen. Graag zouden wij van u willen dat u basklippers uit doet. Als u naar binnen gaat, ook graag plaatsnemen op de handdoek. En volledig op de handdoek gaan zitten. Vandaag wordt het NK Sauna Event georganiseerd in dit thermacomplex. Rob Keizer is een saunameester die hier vandaag meedoet aan deze wedstrijd. Hij heeft net alle gasten verwelkomd. We staan nu ja, midden in de sauna. Wat gaat u nu doen vandaag? Ik ga ze op een opgieting verzorgen met een, um, een thema. Ik breng nu water met een etherische olie op de stenen. We zijn nu gewoon in een normale sauna die op uh, wat 70, 80 graden is. Maar het grote verschil is in deze sauna dat u met een handdoek wappert en met olie werkt. Ik zorg ervoor dat de luchtvochtigheid in de cabine omhoog gaat. En daarvoor heb ik dat water met etherische olie bij me. En die vochtige lucht breng ik in beweging. En die komt goed over, want ik zie aan de mensen... Dat de haren heen en weer gaan. Het is ontzettend warm. Ja, maar dat is ook de bedoeling van deze opgieting. Ik loop even helemaal naar boven in de sauna. Nou, daar is het echt nou, onwijs warm. Wanneer doet een saunameester het nou goed? Als hij zijn wapperstechniek heel goed doet. Als hij er een echte belevenis van maakt. Als het decor goed zit. Als het plaatje klopt eigenlijk. En u bent speciaal voor dit event hier naartoe gekomen? Ja, natuurlijk, want uh, daar zijn ze in Nederland wel gekend voor. De sauna werd mij even iets te heten en ik heb hem even verlaten. En naast me staat nu Fabian Dolman, hij is operationaal directeur. Kunt u mij het belang uitleggen van dit NK-event? Tegenwoordig zie je dat sauna meer is dan alleen maar in een houten cabine... zweten, afdrogen en, en douchen is. Het gaat tegenwoordig echt om gasbeleving... En ik denk dat uh, uh, het NK sauna event, dat er echt wel een, een teken van is. Dat laat zien dat er veel meer is dan alleen maar een opgieting, Veel meer is dan alleen maar een, een, een, een afgoes en een, een rondje sauna. Je ziet dat de mensen echt breed uitpakken. Dat ze uh, eigenlijk alle zintuigen proberen te prikkelen. Uh, en dat is ook iets wat, uh, ja, wat wij eigenlijk tegenwoordig ook non-stop uh, doen. Maar het lijkt me wel echt een apart wereldje, want je moet het wel net weten. Laten we zo zeggen, je moet een klein beetje gek zijn om dit allemaal A. zelf te doen, B. zelf mee te maken. Volgens mij heb je net zelf in de sauna gestaan. En ja, het is natuurlijk wel een, een aparte wereld. En uh, ja, het is een en al beleving. En uh, ja, mensen gaan helemaal los. En het is passie creativiteit en enthousiasme wat je meemaakt. En dat is natuurlijk ook ja, het leuke ervan. Zijn er eigenlijk foto's van jongens? Ingrid in die sauna? Staan die op de, staan die op de website? Het hele loopt op die naken. Het enige dat we aan hebben is de radio. Morgen meer over de wonderenwereld van de sauna. Uh, zometeen om half twee is er standpunt.nl. Nederland moet belastingvoordelen voor multinationals schrappen. We zijn benieuwd of u het daarmee eens bent of mee oneens. Dit is Radio 1. Is nu het laatste nieuws hier? is dus uh, Sorry, Raymond Serré. Geef ding, Gijs.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 En houders van varkens en vleeskuikens lappen dierenwelzijnsregels massaal aan hun laars. Meer dan 30% van de varkenshouders en 54% van de vleeskuikenhouders houdt dieren niet zoals dat zou moeten, schrijft de Algemene Rekenkamer in een rapport. De meest voorkomende overtredingen waren een gebrek aan licht en frisse lucht in de stal. En ook werd gekeken naar ruimte voor het dier, de beschikbaarheid van schoon water en afleidingsmateriaal. En dat waren de hoofdpunten. ANWB ah, Verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. Met nog een file op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Barneveld en Knopend Hoevelaken, 2 kilometer. Dit is Radio 1. NCRV, stand.nl. Jurgen van den Berg. Multinationals als Google, Apple en Microsoft gebruiken ons land... maar ook andere Europese landen trouwens, al jaren als belastingparadijs. De leiders van de EU-landen willen die vorm van belastingontwijking aanpakken. En praten daar vandaag over. PvdA-leider Diederik Samson liet in maart bij College Tour al weten... dat het maar eens een keer afgelopen moet zijn. Ik vind het een slecht idee dat wij te weinig belasting heffen... op bedrijven die hier niets doen...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 Of die verandering ook gunstig is voor ons land, dat is nog maar de vraag. Want die multinationals die zorgen ook voor werkgelegenheid en inkomsten die we anders niet zouden hebben. Moeten we de multinationals proberen binnen te houden door ze belastingvoordeel te geven? Of is het in deze crisistijd juist van belang om deze vorm van belastingontwijking tegen te gaan? Ik praat erover met Peter Kavelaas, hoogleraar Fiscale Economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij is ook directeur van het wetenschappelijk bureau van Deloitte. Dag meneer Kavelaas, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin. U mag alleen maar ja of nee zeggen. Daar komen ze. Als hoogleraar fiscale economie ken ik alle fiscale trucjes. Uh, nee, dat, uh, dat is het antwoord op nee. Oké. Okay. Uh, ook Nederlandse burgers proberen net als die multinationals... om zo weinig mogelijk belasting te betalen. Uh, dat doet uh, iedereen, ja. Dat klopt. Nederland moet de deuren sluiten voor multinationals die belasting ontwijken. Uh, als het echt om ont ontwijken gaat, is het antwoord uh, die op moeten sluiten. Maar daar gaat het in Nederland niet over. Nee. Oké, okay. uh, dan uh, de stelling. En ik roep iedereen op om daarop te reageren. Nederland moet belastingvoordelen voor multinationals schrappen. Dat is die stelling. Bent u het eens of oneens? SMS staat naar 7070. Dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. 0800 1101. Dan kunt u kunt ook stemmen op onze website. www.stand.nl En als u het eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. de Kavlaars Zegt u eens of oneens over die stelling? Nederland moet belastingvoordelen voor multinationals schrappen... Nee, dat moeten we vooral niet doen. Dat is geen verstandige keuze als we dat gaan doen. Want dan jagen we uh, heel veel ondernemingen het land uit. En die ondernemingen die dragen heel veel bij aan onze economie. De werkgelegenheid, groei, uh, et cetera. En dat, uh, daar, daar worden wij niet blij van. Uh, en het erge is dat je daar wereldwijd ook niet mee opschiet, Want dat betekent simpelweg dat ze één deur verder gaan. En daar identiek of vergelijkbare voordelen kunnen eh, krijgen. Dus voor hen verandert er niks. En maar voor ons e verslechtert het. Maar eigenlijk kun je dus zeggen... dat per saldo uh, levert, het, uh, levert het meer op... dan het ons kost? Ja, zeker. Uh, het, het levert in het eerst dus gewoon economische uh, effectiviteit op. Hè? Dus wat ik net noemde, die werkgelegenheid en groei. Maar het levert ons dus ook belastingopbrengsten op. Dat is... Uh, als je gewoon naar echt de multinationals kijkt met de onderneming hier... is dat heel veel, hoewel het vervelend is, we weten niet precies hoeveel. Maar iedereen kan zich voorstellen dat als je grote ondernemingen... met hoofdkantoren hier in Nederland gaat wegjagen... Uh, dat dat uh, een heleboel gaat kosten aan belastingopbrengsten... maar ook gewoon aan nou ja, wat werkgelegenheid. Ja. Uh, en dat, ja, daar is uh, Nederland niet bij gebaat, maar daar zijn de burgers niet bij gebaat. En, dus. en dan moet je dus maar op de koop toenemen... dat je eigenlijk misschien meer belasting zou kunnen vangen... van dit soort bedrijven, uh, maar dat nu maar even niet doet... Uh, in, in, nou, om, om, om die reden. Het probleem waar we hier vooral tegenaan lopen... is eigenlijk nog niet zozeer dat Nederland belastingopbrengsten derft... of iets dergelijks, maar het probleem zit eigenlijk uh, in het buitenland. Want wat is het geval? Kort gezegd zie je dat er financiële stromen, inkomensstromen... en dan moet u denken aan dividend of rente of royalties... in verband met merkenrechten, dat die naar Nederland stromen. En dat die eigenlijk belast zouden moeten worden... in landen waar ze vandaan komen, bijvoorbeeld. Nou, denk dat zo'n stroom, zo'n geldstroom uit een ontwikkelingsland komt... dan zou de meest voor de hand liggende oplossing zijn... dat zo'n ontwikkelingsland waar die dat geld uit zijn land ziet vertrekken... daar een uh, heffing op loslaat, een belastingheffing. Ja. Uh, en als ze dat doen, dan snijdt het mes eigenlijk aan twee kanten. Dan wordt voor echte ja, zeg maar constructies Nederland niet meer interessant. Nou, Daar is niet zoveel bezwaar tegen, denk ik. En tegelijkertijd heeft zo'n ontwikkelingsland meer opbrengsten... Uh, om hun eigen uitgaven mee te financieren. Ja. Dus het probleem... Uh, uh, wat je hier signaleert, of wat in de pers gesignaleerd wordt, is veel eer een probleem. Uh, wat in andere landen primair opgelost zou moeten worden. Ja, uh, uh, maar toch, hebben, want u, u zegt multinationals. en die zijn er natuurlijk in Nederland. die hebben hier ook kantoren waar mensen werken en zo. dus dat snap ik dan nog van die werkgelegenheid. Maar je hoort toch ook vaak die, ja, die postbusconstructies. Uh, waar, waar er ja. alleen ergens in, in Amsterdam een postbus is. En, uh, en daar zit verder geen hond volgens mij. Dus wat, wat levert ons dat dan op? Nou, op zich levert dat ons wel wat op. Dat is. Uh, hoeveel, dat weten we helaas niet. Er wordt momenteel voor veel onderzoek naar gedaan... om dat goed in beeld te brengen. Ook dat levert wel wat werkgelegenheid op. Ook dat levert wel wat belastingopbrengst op. Maar juist op die situaties, daar uh, ziet mijn idee of mijn voorstel... om te zeggen, ze heffen nou belasting in die landen... waar die geldstromen vandaan komen naar Nederland. Dat is één, maar ik had nog een tweede punt willen, uh, mee willen nemen. Dat geld dat blijft niet zo heel lang in Nederland in de regel. Dat gaat ook weer naar echte belastingparadijzen. En echt belastingparadijzen is dan een land waar heel erg weinig... of zelfs geen belasting wordt gegeven... Uh -huh. die een heel intransparant systeem hebben. En ik denk dat u wel ongeveer weet waar ik het dan over heb. Dan heb ik het over de kmh eilanden ja. bijvoorbeeld. Nou, daarvan, daarvan is het glashelder dat dat uh, belastingparadijzen zijn. En waar we eigenlijk van af moeten, is van die belastingparadijzen. Want omdat daar die belastingdruk zo, zo laag is... of misschien zelfs nul is... wordt deze structuur ook interessant voor die bedrijven. Ja. En dat kun je doen door die... Uh, door, door te eisen, en daar zijn de Europese Unie en ook de OECD en ook de G20 en de IMF, die zijn er allemaal mee bezig, om eigenlijk te zeggen: elk land moet uh, een minimumniveau uh, hebben van een belastingssysteem. Nou. Uh, en dan moet je denken, ze moeten bijvoorbeeld een belasting hebben over de winst en over het inkomen en over de consumptie. En die moet een bepaald percentage beslaan, en dan niet 2%, maar ik noem maar wat, 15% ja. of minimaal 20%. Nou, als je dus aan die knoppen gaat draaien in de wereld. Dan zou je uh, het probleem waar nu zoveel over gediscussieerd wordt, uh, nou eigenlijk nou, helemaal van tafel hebben. Dan, want dan blijft in, in principe iedereen gewoon een beetje zitten waar hij zit en uh, is, is er niks ergs. Want even terug naar onze stelling: hè? Um, Nederland moet belastingvoordelen voor multinationals schrappen. U zegt dat het zou heel onverstandig zijn als Nederland in, dat in zijn eentje zou gaan doen. Ja, zeker. Dat moeten we ook niet doen. Want wat ik net ook al zei, als je als Nederland dat als enige zou gaan doen... waar Nederland overigens absoluut niet op die lijn zit... Uh, dan betekent het simpelweg dat men een land uh, verder gaat opzoeken. Want daar heb je misschien iets minder voordelen, maar nog steeds ook voordelen. Ook, die kennen heel veel vergelijkbare systemen zoals Nederland die kent. Alleen net ietsje minder aantrekkelijk. Ja. Maar dan verschuif je dus het probleem. En daarom moeten we ook uh, in... OCD-verband, of in Europees verband uh, of met de IMF. G uh, kijken waar zit nou. Ja, ik noem het maar even, de fiscale rafeltjes. Wat ja. willen we echt niet, omdat dat schadelijk is voor de burger, voor bedrijven, voor de overheid, voor de maatschappij. Die moeten we eraf halen. En uh, nou, daar hebben we echt de EU of de OCD voor nodig. Ja. En daar wordt nu ook uh, over gesproken ja. in, uh, ja. in de tijd. Zijn die multinationals nog even, hebben die uh, zelf geen uh, maatschappelijke verantwoordelijkheid? Of ben ik nu heel naïef? dat nou, het er alleen maar om geld verdienen? Ah, nee, dat, dat hebben ze zeker wel. Uh, ik denk, multinationals hebben dat zoals elke andere onderneming... en ook zoals elke burger dat uh, heeft... Uh, maar het probleem is denk ik twee uh, Wat je Als je dat als norm zou hanteren... het eerste punt is dat die norm voor iedereen verschillend is. He, wat, wat u goed vindt, vind ik misschien niet goed of omgekeerd. Mm -hmm. en kortom, hoe geef je de handjes en voetjes aan? Nou, daar heb je gewoon regelgeving voor nodig. En die regelgeving die moet je gewoon afspreken en zeggen... nou, dit is het, dit zijn de grenzen waarbinnen je kunt opereren. Uh, en het tweede punt wat je natuurlijk altijd in de gaten moet houden... en ook dat is niet specifiek voor multinationals... maar dat geldt voor iedere belastingplichtige bedrijven en natuurlijke personen... Belastingen zijn natuurlijk kosten. En daar staat wel wat tegenover, maar de mensen zien het toch... en ook de bedrijven zien het toch prima als kost. En iedereen wil graag kosten minimaliseren. Nou, dat, dat, dat doet iedereen. Ik bedoel, iedereen die... die, die uh, belasting moet betalen, die zal proberen zo min mogelijk te uh, betalen. Kijk, hoe kan ik nou mijn aangifte zo optimaal mogelijk invullen? Nou, dat doen bedrijven ook. Dus dat is een gegeven en daar kun je niet aan sleutelen. Ja. Nou, dat betekent dat er een, een, een goede verantwoordelijkheid bij elke overheid ligt... om te zorgen dat je die regels zodanig maakt... dat iedereen ook een redelijk belastingbedrag betaalt. En daar niet aan kan ontsnappen, uh, frauderen... omdat er niet gecontroleerd wordt, noem maar op. Ja. Dus um, het antwoord is inderdaad... Elke belastingplichtige heeft een zekere verantwoordelijkheid. Maar daar kun je niet het fiscaal systeem op baseren. Nee. Daar heb je goede regels voor nodig. Ja. Kunnen wij, de consumenten, nog iets doen eigenlijk? Want we hebben bijvoorbeeld gezien bij Starbucks, de koffiemaker. Dat, dat consumenten vonden het onterecht dat die multinational aan belastingontwijking deed. En door ja. de kritiek paste Starbucks dat uiteindelijk aan. Dus daar hebben we de consumenten blijkbaar een, een, machtige, zijn we een machtige factor geweest. Nou, de, ik denk dat de consument op zich zeker een machtig factor kunnen zijn. Uh, ik denk alleen zelf dat dat niet de goede invalshoek is. Uh, in de eerste plaats, het moet gewoon, de overheden moeten de systemen goed regelen. En daar zijn ze prima toe in staat als ze dat willen. En in de tweede plaats zie je ook wel, uh, bijvoorbeeld dat Starbucks-geval, uh, dat uh, mensen heel erg op het gevoel afgaan, zonder dat ze precies weten, uh, hoe de vork in de stil zit. En dat is nog wel relevant, want bij dat Starbucks uh, situatie, nou, daar heeft, daar hebben ze op zich, is, is he, inderdaad niet zo heel veel belasting betaald. Maar dat komt ook omdat de Engelse fiscus, uh, de controle, nou ja, zeg maar een beetje aan zijn laars heeft gelapt. Die heeft gewoon niet goed gekeken wat gebeurt daar bij Starbucks. En als ze dat wel goed hadden gedaan, dan was er een heleboel, wat er nu is gebeurd, niet gebeurd. Dan was er veel meer belasting binnengekomen. Kortom, uh, je moet wel heel goed inschatten, en kun, kunnen inschatten wat er aan de hand is. Net zoals dat Nederlandse... daar wordt heel veel op, op Nederland gemopperd in dit verband. Terwijl wat wij doen is uh, volstrekt binnen de, binnen de wettelijke regels... Ja, ja. en dat zijn vooral wettelijke regels die we in EU-verband... Ja. en de OECD-verband ook hebben afgesproken. Ja. Dus het is heel curieus dat wij nu ja, wat onder vuur liggen... terwijl we ons perfect aan de regels die de wereld heeft voorgeschreven houden. Ja. En het zou heel slecht zijn als de consumenten... Ja, die weten dat natuurlijk niet. Dat, dat is gewoon te technisch. Uh, op basis daarvan toch dit soort acties ondernemen. Dus ik zou daar geen, uh, nee. geen voorstander van zijn. Ja, aan de andere kant, we, we kampen hier, uh, in, ook in Amerika trouwens... maar ook hier met een, een financiële crisis. De uh, burger moet voortdurend bezuinigen. Uh, we zien de bonuscultuur uh, die nog maar steeds niet ophoudt. Uh, hoge mm -hmm. salarissen bij banken, overheidsinstellingen. Nou ja, nu dit dus, het ontwijken van belasting. Terwijl die burger zelf één uh, keer per jaar... die blauwe enveloppe op de mat vindt en, en wel moet betalen. Uh, zo langzamerhand denkt iedereen ook van... ja, wat, ik, ik ben gek Henkies zo langzamerhand geworden. Ja, dan moet, we moeten voorzichtig zijn als we het als nu even over Nederland hebben. Want als uh, er hele stringente maatregelen zouden komen... waardoor Nederland inderdaad echt fors uh, zou moeten wijzigen... Wat, wat fiscaal beleid betreft, dan uh, gaat dat ons naar schatting... we weten het niet precies, maar dat is, dat is uh, wat we voorlopig denken... in ieder geval anderhalf miljard aan belastingopbrengsten kosten. Mm. Hè, die krijgen we dus minder binnen. Uh, en uh, gelet op uh, de financiële positie van de overheid... betekent dat dat er ergens anders anderhalf miljard moet komen. Dus die ja, ja. moeten we dan met z'n ballen betalen. Ja. En dan hebben we daarnaast dus dat effect... wat ik eerder al noemde, namelijk ja. het effect van de economie. Ja, dan gaan Hè, dan minder gaan werkgelegenheid, meer werkloosheid. Dus als je het zo bekijkt, dan... Uh, moeten we er vooral als Nederland niet tegen zijn. Nee. Maar we hebben vanmorgen ook nog even gebeld met Joost van Kleven... een van de auteurs van het boek Het Belastingparadijs. Ja. Waarom niemand hier belasting betaalt behalve u. Ja. Uh, hij zegt dat er bijvoorbeeld allerlei Griekse bedrijven in Nederland zijn gevestigd... die daar de belasting dus in eigen land ontwijken. Uh, wij steunen weer met miljarden euro's... Uh, omdat het land weinig belasting ontvangt. Dat, dat, dat klinkt toch een beetje gek? Nee, zeker, maar dat sluit precies aan bij wat ik eerder uh, in dit gesprek al aangaf. Namelijk nou, dat je moet zorgen dat dat land waar dat geld weggaat... en dat is in dit geval Griekenland, hè, ja. dat geld gaat van Griekenland naar Nederland... je moet daar dus een heffing leggen. Je moet daar gewoon zeggen, als dat geld in Griekenland verlaat... dan leg je daar 20% belasting op. Nou, dan zijn de Grieken blij, want die hebben 20% extra belasting. En vermoedelijk zal zo'n structuur in een aantal gevallen dan minder interessant zijn. Dus je hebt hem dan ook niet meer nodig. Okay. Nou, dan, dan ben je eigenlijk precies waar je bent. Maar dat, daar kunnen wij in Nederland dus... Niks aan doen. Nee. Dat, dat is een beetje het nou, rare. Dat he? moet uh, in een grote verband gebeuren, zegt u. Precies. precies. Ja, duidelijk. Dank u wel uh, voor nu. Uh, blijf meeluisteren, want we gaan naar onze luisteraars. En dan kom ik zo meteen graag bij u terug om de reacties uh, door te nemen. Peter Kavelaars is dat. Hij is uh, hoogleraar fiscale economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Kijken wat er op de site gebeurt. Nederland moet belastingvoordelen voor multinationals schrappen. Uh, bijna 900 mensen gestemd. 68% is het eens. Daarmee 32% is het oneens. Stam.nl. Goedemiddag. Ja, goeiemiddag meneer Van den Berg, Ik spreek met Post, Mijs en Mouden. Zeg hem maar. Nou, ik ben ondernemer en dan vooral in het MKB actief. En ik moet zeggen, ik vind met enige nuance, ben ik het wel eens met de stelling dat die regels geschrapt zouden moeten worden. Omdat er natuurlijk een forse rechtsongelijkheid bestaat tussen het fiscale regime tussen de, de, de kleinere ondernemers en de multinationals. Want u moet Wat je gewoon, daarmee u... creëert is natuurlijk dat de... de, de, de, de de, de, de ondernemers in het MKB uh, een achterstand, uh, op achterstand worden gezet ten opzichte van de multinationals. Want u moet en gewoon belasting bijvoorbeeld... betalen. Wat zei u? moet gewoon belasting betalen. Ja, het, het regime verschilt zo ongeveer een, een, een procent of twintig op het totale resultaat. En dat is vrij fors. Uh, en en, en, en uh, de, de gast in de studio heeft gelijk. Uh, het gaat volgens de vaste regels. Alleen het vervelend is een beetje dat de regels die zijn vaak opgesteld door middel van, van, van, van lobbywerk van de multinationals. En die varen hier wel bij. Terwijl um, uh, uh, de minstens net zo grote werkgever in Nederland, namelijk het MKB-segment, uh, yep. wat niet alleen in Nederland overigens maar ook in een andere onderlinge landen als België, Luxemburg en Duitsland, die zitten onder een heel streng regime. En uh, daar wordt het surplus aan uh, belasting gegeven, zodat eigenlijk die grote multinationals, die ook best wel een hele hoop andere steun meekrijgen ja, goed in principe, ja. omdat er dan fiscaal veel vriendelijker zien kwam. Ja. Er moet nog wat bij zeggen over de gast in uw studio, want dat is natuurlijk wel een beetje fnuiken en elke deur peren voor dit voorbeeld. Hij is uh, hoogleraar aan de rest van de universiteit. Ja. En tegelijkertijd ook in de directie betrokken... bij de bedrijfsvoering van een multinational. Ja. En uh, <laughs> Heb ik, ik trouwens nog een keer of u hem durft te vragen... onder welk fiscaal regime hij uh, valt. met zijn wetgever valt. Ja. Ik ga, dat ga ik hem zeker vragen zo meteen. Uh, Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, Ik spreek met politie Rotterdam. Ik ben ook MKB'er. Ik ben het volstrekt oneens met mijn voorganger. En ik vind dat Jesse Klaver en Dietrich Samson... het probleem bij de staart pakken in plaats van bij de kop... door niet eerst te beginnen... met het harmoniseren van allerlei andere belastingsoorten... zoals de vermogensbelasting, de accijns en de btw... en de vernootschapsbelasting, want die is in alle landen uh, verschillend. Waardoor je ook al valse concurrentie krijgt. Hè? Ja. Neem bijvoorbeeld accijns op drank of sigaretten... die in grensgebieden waar ja. mensen daar last van hebben... neem de belasting op vermogen dat hier extreem hoog is. We betalen nu 63% belasting over de rente die we op ons vermogen verdienen. Of verdienen, eigenlijk verdien je helemaal niks met spaar... want je gaat met spaar alleen maar achteruit in ja. Nederland. Ja, ja, ja. Terwijl de Belgen helemaal geen vermogen... U zegt, ik pak dat eerst maar eens aan. Pak dat eerst maar eens aan. Ja. En dan kan je geleidelijk aan dat verder opschuiven. Op dat, dat het helemaal geharmoniseerd wordt. Maar ga eerst die dingen doen die de burgers ongelijk behandelen. Ja. In, in Europa. En okay. dus, uh, dat vind ik veel belangrijker. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Zeg weer Hans Zomers, Amsterdam. Uh, ik ben het helemaal eens met de stelling. Ik heb het gevoel dat wij uh, profiteren van zelfs uh, crimineel geld. Uh, dit zijn de grootste bedrijven ter wereld. Gaat trouwens niet alleen in Nederland, maar speelt zich in heel uh, de wereld af. De hele offshore-economie uh, uh, is gigantisch. En daar wordt zo verschrikkelijk veel geld verdiend door de grote bedrijven van deze wereld. En dat is eigenlijk overschande. Ja, oké, okay, dank u wel, Met, uh, maar Goedemiddag. Met half mei gehad. Goedemiddag. Ja, dat kan allemaal wel misdadig zijn wat die vorige meneer zegt. Maar het is nou eenmaal de gang van de weer, van, van, van zaken. En dan kan je als, als wereldverbeteraar in Nederland wel, wel, wel stoer gaan doen... van wij doen niet mee. En meneer Samson, die toch niet achterlijk is... maar wel boezoek in mijn ogen... die, die, die geeft dan ook een, een, een voorkomen verkeerd voorbeeld. Laten we nou eens vaststellen dat... dat uh, hij bedoelt dus dat het meeste van dit soort mensen... beweert dus dat dat geld dat wij daarmee ons verrijken... dat dat ten koste van ontwikkelingslanden zou gaan. Dan denk ik ga nou eerst eens na dat die landen allemaal zwichten onder dictators... en dat dat geld wat daar naartoe gaat... dat dat altijd in verkeerde handen gaat komen. Mm. Dat in eerste plaats. En, en dan denk ik, dan kan je wel tot een wereldverbeteraarsyndicaat behoren... maar elke keer dat of dat, dat met dat vingertje heffen... dat is zo, zo Nederlands. Ja. En denk ja. ik, zo gaat het alleen maar op de wereld niet. En of, of ik het er nou mee eens ben of niet... en dat er zijn het tot, tot me verbazing altijd 68% mee eens... maar dan denk ik, ja... Maar wat wil je dan? Ja, duidelijk. Uh, dank u wel. U haakt in op ook zo'n Die hebben gezegd dat het fiscale beleid ontwikkelingslanden treft. Ontwikkelingslanden zouden 460 miljoen euro aan belastinginkomsten mislopen. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Met Klaas volgens het Worken. Goedemiddag. Uh, ik vraag me af, wie houdt wie nou voor de gek? Het is toch een uh, Jantje Pietje verhaal. Het is toch heel naïef om te denken van de landen. om door uh, echt, echt grote bedrijven te vangen met lage belastingen. Je snijdt toch in eigen vlees. Ah ja, dat... Omdat, uh, in Kenia hebben ze dat ook zoiets. Ja. hebben ze speciale regio's met lage belastingen. Maar ja, maar de ene houdt de andere voor de gek. Ja. Nou ja, goed, wat Kavelaars ook zegt natuurlijk... als je hier een multinational naartoe kan krijgen... met een wat gunstiger belastingregime... Uh, dat levert natuurlijk wel weer werkgelegenheid op. Ja, maar ja, je snijdt toch in eigen vlees. Je krijgt dan minder belasting. Uh, ja, maar ja, goed, per saldo, principe... per saldo misschien niet... Nou, als je, als je alle, alle landen de handen in één in, in gooien, dan, dan, heb je, dan is het probleem uh, voorbij. Ja, nee, dat is zo. Dank u wel. Stampen ten goedemiddag. Ja, goedemiddag met Guido Rossov. Uh, ik ben het oneens met de stelling zoals die hier staat. We moeten natuurlijk niet eenzijdig uh, belastingvoordelen gaan schaffen. Dat moeten we in de OECD-verband doen, zoals de, heer ook, de gast ook al zegt. Maar we, daarbij wel twee hele belangrijke kanttekeningen. Ik vind echt dat heel goed onderscheid gemaakt moet worden tussen terwijl maar de brievenbusmaatschappijen, die allemaal op één... door die trustkantoren worden beheerd, ja. die nauwelijks werkgelegenheid scheppen. En dan kunnen we zeggen, ja, er worden wat mensen op de Zuidas blijven... en slagstofcaten en accountants. Maar dat, dat weegt niet als tegen de nadelen die, die bijvoorbeeld ontwikkelingslanden leiden... En de gewone bedrijven die echt werkgelegenheid scheppen, die hier operaties hebben. en die hier dus natuurlijk ook gewoon belasting moeten betalen. En het moet, moet echt, echt goed op onderscheid gemaakt worden. Want die eerste, daar moet, zou ik echt zeggen, daar moet tegen worden opgetreden. Ja. Want wat gebeurt er? Die leiden inderdaad miljarden, honderden miljarden geldstromen hierheen. Vaak uit winsten, of afgeronde winsten uit ontwikkelingslanden. Nou, wat we net hebben gezegd. Die landen daar die zijn niet in staat om. Hier tegen een, vu een vuist te maken. Ja. En dan kan de, de heer Kavlaar zeggen. Ja, die moeten dan gewoon hun belasting hebben. Nou, als, het, als het makkelijk was, dan was het al dan gebeurd. Ja. En ik denk echt, dus, dat, dat de, de, de hier in Nederland. wij echt de verantwoordelijkheid hebben. om dat soort brievenbusmaatschappijen toch een stuk uh, te beperken. Ja. Okay. En dan gaan ze maar naar andere landen, want zoveel zo scheelt dat ook niet. Maar... Oh, sorry, dank u wel. Stampo.nl, goedemiddag. Hallo? Ja, goedemiddag, met Ronald Vlasman. Zeg het maar, Ronald. Ja, ik ben uh, internationaal ondernemer en ik ben het eigenlijk wel met een aantal sprekers eens... dat als belastingvoordelen als een concurrentiepositie worden gezien... en je wil internationaal iets bereiken, dat je ook internationaal met elkaar... naar een, een, een belastingstelsel moet wat in, in balans is met elkaar. En, en wat je ziet in heel Europa, dus je ziet de Ierse discussie, je ziet de Luxemburgse discussie... Ja zie dat mensen allemaal oneigenlijk business drijven en alleen maar op belastingen werken. Nou, als ondernemer werk je daar niet op, als ondernemer ben je bezig met je business. En uiteindelijk lijkt het wel alsof we fiscalist moeten worden om nog een beetje winst te, uh, te maken. Ja. Dus uh, mijn voorstel is veranderen, maar wel in balans met, met elkaar. En niet, niet als Nederland uh, op een eenvoudige nee. manier, of een enkelvoudige manier, dit soort maatregelen nee. treft. Duidelijk, dankjewel. Stam.nl, Goedemiddag. Goedemiddag, gesprek met uh, Willem Tridget. Ik wilde ook reageren en ik ben het uh, eens met de stelling dat uh, het uh, behoorlijk veranderen moet. En ik ben het helemaal niet eens wat deze meneer vertelt. En hij is hard bezig om zijn eigen baantje overeind te houden bij de Lloyd Tous. Hij is samen met KPMG en Ernst Young... wordt ook nog bezig om de G20 de boel uh, goed aan de knoppen te draaien. In plaats van dat ze eens uh, even verder kijken. En ik zou hem aan willen raden om morgenavond, donderdagavond, naar de Tax Free Tour op Canvas kan te kijken. Er is een hele goede vpro radio televisie. Die reportage te zien. En ik denk dat zijn klus wel open zal vallen en zijn, uh, dat hij zichzelf zou mogen schamen. maar dat in Nederland erg boos mogen gaan. Worden, en wanneer is. is dat overmorgen, zei je, op Canvas? Dat is, ja, dat is uh, morgenavond, donderdagavond. Oh, morgenavond, De okay. Tax-Free Tour op Canvas. Dus okay. een uh, VPRO reportage en ja, dat vertelt alles. En deze meneer die, uh, is heel hard bezig om zijn eigen miljoenen binnen te houden. Oké, okay. nee, goed. Punt is ja, daar. Wij missen ze. Da Dank u wel. Uh, ja, Peter Kavelaars, dat was een beetje te verwachten natuurlijk. Ik had het aan het begin ook gezegd. U bent uh, betrokken bij Deloitte en Toes. Dat is natuurlijk ook een wereldspeler. Uh, wilt u iets zeggen over de kritiek? Nou, op zich uh, heb je uh, hier wel, uh, wel mee te maken. Ik uh, uh, zie dat zelf uh, niet als een, uh, als, als, als een uh, probleem. Op zich uh, is het, heb ik aangegeven dat er oplossingen voor gevonden moet voor een aantal zaken. En ik denk dat men dat iets te weinig onderzegt. Ik heb gezegd, je moet help, hulp bieden aan die ontwikkelingslanden... door hun fiscale systeem te verbeteren... door daar een heffing neer te leggen op uitgaande stroom. Dat kunnen die ontwikkelingslanden niet zelf. Dat was ook een van de reacties van de mensen. Hè? En daar moeten we vanaf. af. Uh, hoe doe je dat? Door die landen hulp te bieden, door middel van de OCT... door middel van de IMF, door middel van de Wereldbank. Hmm. Dat kunnen ze inderdaad niet zelf. Dus daar moet je ondersteuning bieden. Dus uh, ik concludeer dat we het uh, niet alleen in de Europese Unie moeten doen, ook niet in de OCD, ook niet voor onszelf alleen, maar we wel gezamenlijk aanpakken. En tegelijkertijd die ontwikkelingslanden ja. en eventuele andere landen waar dat speelt, helpen om hun fiscale systeem op niveau te brengen. En daar hebben wij een belangrijke ja. rol in. En die ene meneer vroeg nog, uh, maar ik, ik heb beloofd dat ik dat ook aan u zou vragen, in hoeverre Deloitte nou uh, allerlei prachtige regelingen uh, gebruikt om ja, daar zo'n voordeel mee te doen? Nou, wij gebruiken ze zelf helemaal niet. Uh, het enige wat we zijn, als een bedrijf uh, een structuur, fiscale structuur uh, wil opzetten... en zij weet niet hoe dat moet, ja, dan is er een organisatie je, ja. ervoor om daarbij te helpen. Ja. Dat is uiteraard evident. En die meneer die aan het begin zei, die, die zit zelf in midden- en kleinbedrijven. Hij zegt, ja, wij, wij zijn ook een grote speler natuurlijk. Als je al die midden- en kleinbedrijven bij elkaar uh, doet... en dan uh, zit er nogal verschil tussen. Ja, dat, dat, ik denk dat dat een beetje misverstand is. Uh, het, het grappige is, ik, ik heb uh, het midden- en kleinbedrijf... Dat, daar sloot hij mee af en dat onderschrijf ik van harte... is een enorme belangrijke stimulans uh, en stimulator van de economie. En die moeten er vooral uh, heel zuinig op zijn. Uh, ik denk zelfs dat die meer bijdragen aan, dan, dan, de, dan de multinationals. Nee, ja. Maar uh, het is niet zo dat de, uh, dat, dat de multinationals qua tarieven of anderszins... Nee. een gunstiger regime hebben dan dat midden- en okay. kleinbedrijf. We gaan allemaal kijken naar de documentaire op Canvas. U ook. Uh, hartelijk dank voor uw medewerking aan uh, Stamplein. Peter Kavelaars, hoogleraar Fiscale Economie... aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en dus betrokken bij Deloitte. U kunt op onze site kijken hoe het is met de percentages... maar ik kan wel zeggen dat er stemmers in het voordeel zijn. Zometeen, dit is de dag. Ik wens u een prettige woensdag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV. Het kabinet geeft dit jaar 200 miljoen euro... minder subsidie aan kunst en cultuur.